11 uur. Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. Hulporganisatie Open Arms heeft opnieuw een dringend beroep op Italië gedaan om 107 migranten te mogen afzetten op Lampedusa. De opvarenden zitten al 2,5 weken op zee en verkeren volgens de organisatie in geestelijke en fysieke nood. Spanje heeft aangeboden om het schip te ontvangen in Algeciras, maar dat is zes dagen varen en dat laat de situatie aan boord niet toe, zegt Open Arms. In Maastricht is vandaag het bombardement op twee woonwijken... precies 75 jaar geleden herdacht. Met onder meer een hoorspel en een officiële plechtigheid. Op 18 augustus 1944 probeerden Amerikaanse bommenwerpers... de spoorbrug over de Maas te vernietigen. Maar ze raakten twee woonwijken aan weerszijden van de rivier. Daarbij vielen 101 doden.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 In de eredivisie heeft PSV in Almelo met 2-0 gewonnen van Herakles. Daarmee schaart PSV zich bij de andere vijf clubs... die zeven punten uit drie wedstrijden hebben. Ajax, AZ, Vitesse, Utrecht en Sparta. Eerder vanavond boekte Feyenoord in de Kuip zijn derde gelijkspel op rij. Het werd tegen Utrecht 1-1. Het weer... Lokaal kan er een bui vallen, vooral in de kustgebieden. Minima vannacht rond de 13 graden. Morgen van tijd tot tijd zon, maar ook kans op een bui. Het wordt ongeveer 20 graden met aan de kust veel wind, windkracht 5 of 6. Dit was het NOS Journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren. Zandvoort heeft het...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 Van Zon, Zee, Zandvoort en Zandbritz. <hazien> Champion rampa pa, pam pam, con un booty fuera el hogar. Una cintura chiquita, mata la cancha. Tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñado no quiso gastar en la tela. Oh mama, tu eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh mama, I'm gonna go Ooh. And while they're chasing dogs, we'll be dancing in the dust Cause We'll be blowing up the stars Now we're coming through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 Als je zwijgt dan horen ze je niet, dus hou je adem nu maar in en stik niet. In het donkere zin ze je niet, als je zwijgt dan horen ze je niet, dus hou je adem nu maar in en stik niet. Love